Het gevoel Dat de telegraaf met jou geen miskoop heeft gedaan. Ik was in ieder geval niet duur, maar... <laughs> maar. Ik heb nou niet het idee dat er een generatie verloren gegaan als ik dat zo mag chargeren. Ik krijg een beetje het indruk dat dat, dat, dat is wat je eigenlijk wil zeggen. Ja, ik heb geleerd om niet meteen mijn mening te poneren, maar voornamelijk. Om jou <laughs> te je mening op te dringen in de vorm van een vraag. Ja. ja, mijn vraag zo nadelig stellen dat je geen kant meer op kan. Politiek moet er niet aan denken. Nee? Okay. Dus een, een, een, niet niet uh, als politicus. Is dit een belofte? <laughs> die, ik, uh, die ik over tien jaar nog eens voor de voeten geworpen krijg. Ja, dat is wel een belofte. Ja. Ik, okay. Deze jongen gaat niet de politiek in. Dit is een podcast van NPO Radio 2 en Poons. Ja, sorry dat ik niet naar de basis weg kon komen. Het <laughs> is echt een heel vervelend, Paul. Maar ik, ja. ik kom net terug uit het land. Uh, ik moest hals over kop terugkomen uit Spanje. En ik heb bijna geen mogelijkheid gehad meer om nog iets uit te halen. Dus ik ben zo blij met deze Zoom-verbinding tussen jou en tussen mij. Uh, voor uh, deze nieuwe aflevering van, uh, van Heb een Mening. Uh, maar jullie, uh, ja, jullie, jullie berichten daar wel weer ongelooflijk over. Hè? Over het feit dat... Uh, dat Busa, oftewel Buitenlandse Zaken, gisteren besloten heeft in al hun wijsheid om Frankrijk en heel Spanje op slot te zetten. Nou, dat is voor heel veel mensen die daar momenteel op vakantie zijn, zeker voor heel veel lezers van ons, is dat, is dat belangrijk nieuws. Je komt zelf net uit Spanje, begrijp Heerlijk. ik. Dus. Uh... Um, net op tijd terug of net nee, te laat? Hoe te, laat het is, hoe het ziet. te laat, te laat. <laughs> maar uh, ja, dit is voor heel veel mensen is, is dit een, uh, een belangrijke... en een niet zo'n fijne ontwikkeling natuurlijk ik vind hem ook wel zorgwekkend hoor. Als je ziet uh, dat, dat er een nieuwe golf lijkt aan te komen. Het besmettingen besmettingen ik. Paul, neemt Paul, toe. Paul, Paul. Kom op zeg. Uh, Serieus? Serieus? Ja, als je kijkt in Spanje is, is het uh, aantal besmettingen uh, flink boven de 100 uh, gelopen. Uh, per miljoen inwoners, meen ik. Dus dat is, uh, uh, dat is een flinke toename. Zullen we daar zometeen nog even uitgebreid over hebben? Eerst even kijken waar je vandaan komt. Je bent oorspronkelijk een ja. kindje van uh, langs de IJssel. Je bent geboren in Zutphen, heb ik me laten vertellen. 53 jaar ja. geleden. Uh, dat betekent dat er een ongelooflijk hoeveelheid nuchterheid in jou moet zitten. Gewoon met beide benen op de grond en niet zweven. Uh, uiteindelijk kom je via alomwegen buitenland uh, de schrik van de Tweede Kamer kom je uiteindelijk uit. Omdat Jules Paradijs met uh, toch heel veel uh, bombardie vertrok uh, bij de Telegraaf op de hoofdredacteur positie. En uh, dat was mm -hmm. niet helemaal zonder slag of stoot. Hè? Nou, ik heb het gewoon gesolliciteerd. Dus, uh, en er waren meerdere gegadigde dus ja, moet je dat zonder slag of stoot noemen? Dit lijkt me een normale procedure. Ja. Dus vijf jaar geleden uh, zat je meteen op je plek daar, of had je zoiets van, oh oh, uh, dit zijn wel grote schoenen die ik moet vullen, of oh oh, mijn voorganger zit nog steeds op het vinkertouw. Nou, het, het, het waren wel grote schoenen om te vullen. Zeker die eerste jaren. Het ging, ging niet goed met de krant. En er was veel uh, gedoe, ook intern, over welke kant we op, uh, op zouden moeten. Er Veel onrust in het bedrijf. Het ging financieel ook niet goed. Dus uh, Zoals ik laatst nog in mijn column schreef. Ik was vooral aan het vergaderen over bezuinigen. Mm -hmm. uh, ja, dat is natuurlijk niet de, de droom van, van de hoofdrecteur. Je wil uh, de koers uitzetten voor de, voor de krant. Het ging niet goed met de krant. En, en dan, dan wil je daar de zeilen bij kunnen zetten. En, en, maar dan moeten wel uh, uh, alle neus in het bedrijf dezelfde kant op staan. Om, om de boel de goede richtingen te sturen. En dat, en dat ging niet. En eigenlijk is dat pas sinds de komst van Mediahuis. Waarna journalistiek echt weer op de eerste plaats is komen te staan. Uh, is dat de goede kant op uh, aan het gaan. En dat vertaalt zich nu ook weer in uh, groei van aantal abonnees. Ja, je, je, je gaat binnenkort je eerste lustrum in. Dus dat betekent vijf jaar lang Paul Jansen met één S, dames en heren, jongens en meisjes. Dus op de belangrijkste, de belangrijkste positie van de Telegraaf. Achterom kijken, denk je bij jezelf... nou, de eerste doelen heb ik al gehaald... en nu heb ik nog hoeveel jaar nodig... om het helemaal tot een goed einde te gaan brengen? Nou, dit werk is nooit af. Dus, maar weet je, ik ben 53... Ik geloof dat ik door mag werken tot mijn 68ste. Nou, ik hoef, Vijfde ik hoef, jaar? Ik, hoef jou, ik vertel jou niks nieuws. Ik zeg ja, ik ga dit niet tot mijn 68ste doen. Dat lijkt me, lijkt me heel... Ik zie jou nou verbaasd kijken. Gespeeld verbaasd kijken. Dus, maar er is nog voldoende werk aan de, aan de winkel. Dat, dat Bij de Telegraaf en sowieso in de, in de media. En zeker in de dagbladjournalistiek is, dat, is, dat, is het nooit af. Maar het is een waanzinnig... Interessante achtbaan die, uh, die we de afgelopen vijf jaar met de redactie hebben doorgemaakt. Ja. Het, is, uh, het is af en toe best spannend geweest, ook, ook moeilijk. Uh, het was niet elke dag uh, dat ik fluitend naar mijn werk ging en nog helemaal niet fluitend naar huis... Uh, het was pittig, maar ik, ik heb nu wel het idee dat we de wind in de zeilen hebben en de, de goede kant op gaan. Dus dat is hartstikke goed. In deze editie van Hebben Mening praat ik met Paul Janssen, hoofdredacteur bij De Telegraaf. Of zoals altijd bij ons zeggen, de, het enige kantoor dat aan de basisweg bekend is in Amsterdam. Ik van Hebben uh, Mening. Wat vind je van die mensen die tegenwoordig overal een mening over hebben? Helemaal geen mening over. En niet overal een mening over hebben. Hebben. Ja. Nee. Hebben Mening. Ja, daar ben ik het mee eens, hè? Ja, het is ook maar een mening. Doe even rustig. Nee. Goede mening, hè. Sommige mensen. Rick van Veldhuizen ik heb een mening! Heb jij ook vakantie gehad? Of ben je eigenlijk naar het buitenland geweest? Dat is meer mijn vraag dan de vraag: heb je vakantie gehad? Ja, ik ben uh, naar Zuid-Frankrijk geweest, met de wow. gezin. En uh, daar was het uh, flink warm. Het was uh, fantastisch. Ik heb, uh, ik heb een goede weken gehad. Ik had niet het idee. Gezien de enorme drukte die ik toch niet verwacht had. Dat het, uh, uh, je zou zeggen, je zit midden in een coronacrisis. Ja. Uh, het was wel een ander publiek. waren heel veel Fransen die natuurlijk ook in eigen land bleven, Net zoals hier veel Nederlanders Nederland, in ja. eigen land op vakantie zijn gegaan. Maar het uh, was, uh, was prima. Mag je even weten waar het was? was het was nog niet in Capdacte hè? Nee, het was, ik was in, onder andere in Nîmes. Prachtige stad. Ja. En uh, in Grimaud, dat ligt vlakbij Saint-Tropez. Ja. Uh, waar bier heel erg duur is tegenwoordig. Um, moet je ook niet drinken daar, joh. Nee. Maar heb jij je daar op enige lijn moment uh, ongemakkelijk gevoeld? Omdat ook daar natuurlijk uh, problemen zouden zijn. Ja, ik heb me wel. Uh, je moet daar, daar moet je een mondkapje op. En je moet een mondkapje op als je in een winkel ingaat, als je het restaurant ingaat. En, en, en soms is het erg warm, erg druk. En als je dan met een mondkapje oploopt, dan is het a. Ah, eh, toch ongemak, maar um, ik, ik vond het wel een verstandige maatregel. Maar het was ook heel dubbel. Want als jij in een winkel bent in, uh, in, in bijvoorbeeld Niem. Dan loopt iedereen daar heel braaf met een mondkapje. En als je s'avonds op straat loopt, dan staan uh, voor de kroegen staan, uh, de tafels allemaal vol met uh, bierdrinkende jeugd. En, en, en niemand heeft daar een mondkapje op. Dus ja. dat is wel, dan vraag je je wel af hoe effectief is het wat, we, wat, wat ze daar allemaal uh, aan het doen zijn qua maatregelen. Heb je al laten dus testen? Ik heb het niet laat, nog niet laten testen. Er is op dit moment geen aanleiding voor. Gelukkig. Gelukkig, maar wel? Nee, zeer beslist niet. Um, ik heb mijn eigen lichaam als uh, geen handen. En uh, nee, ik heb, ik heb daar totaal geen behoefte aan. Daarnaast vraag ik me ook af... hoe sta je tegenover die PCR-tests die momenteel worden gebruikt... om de zogenaamde besmettingen te mogen rapporteren? Nou ja, ik denk dat het verstandig is als je als je, je ziek voelt... en verschijnselen hebt die wij mogelijk wijzen in de richting van corona... dat je dat je, je laat testen en ja. dat het ook kan. Ja. En dan weet jij ook dat een PCR-test is schieten met hagelen? Nee, dat weet ik niet. Of dat, of dat echt zo is als jij het nu definieert. Ik denk dat dat... Wellicht iets anders in elkaar zit, maar het is, het is ook niet waterdicht. Nee. Zeker. Uh, zoek jij ook uh, altijd, uh, als je zaken ziet, zoals bekijk uh, bij de eerste golf, waren overduidelijk waren mensen ziek? En uh, gingen mensen door naar het IC in het ergste geval. En in het nog veel erger geval kwamen ze te overlijden. Er was een duidelijk mm -hmm. uh, causaal verband tussen het ene en tussen het andere. Uh, nu spreekt men over besmettingen, uh, maar dat is nog niet ziek. Dus, uh, sterker nog, het is de vraag of besmet met een PCR-test positief, vanwege de vele false positives, of dat wel daadwerkelijke besmetting is. En daar uh, zijn heel veel artsen boos over dat dat momenteel zo wordt gezien, waardoor hun reguliere zorg ook weer in gedrang komt. Ziekenhuizen, uh, ik heb het nog even nagevraagd vraag bij wat bevriende artsen die in het ziekenhuis zitten. Er is zo goed als niks aan de hand. Uh, er komt bijna niemand. IC dus het ligt bijna zo goed als niemand. Want sommige uh, ziekenhuizen is gewoon helemaal stil. Doden gelukkig zijn niet te betreuren. Uh, kan je dan verklaren waar die... Nu heersende paniek. Kijk, Die eerste golf begrijpen we allemaal. Uh, mm. We moeten ook oppassen dat we niet iedereen die kritisch hier naar kijkt. Gaan afschilderen als een uh, corona ontkenner. Want ik ben het ook zeker niet. Ik heb uh, dingen gezien dat ik dacht van. Poeh, dan moet je toch wel volpassen. Maar waar, hoe verklaar jij nu dat dit nu weer in gang wordt gezet? Nou, Ik weet niet of sprake is van paniek. Ik zie wel heel veel terughoudendheid bij beleidsmakers. Om um, echt met de handrem erop um, in dit dossier uh, op te treden. En uh, ja, dat is in die zin uh, volgens mij te verklaren uh, met het feit dat op het moment dat zij de teugels te ver laten vieren... En de zaak wel uit de klauwen loopt. Dan staan wij met z'n allen als eerste naar de politici te wijzen dat ze het niet goed hebben gedaan. Nee. Dus. Het is een, het is, het is, en, en dan zijn er, in dat geval, als we dan gaan wijzen, zijn er heel veel slachtoffers gevallen. De keerzijde ervan is dat je dat je. En, en dat schuurt al een tijd, dat natuurlijk de maatschappelijke schade, de economische schade die wordt aangericht door deze terughoudendheid inmiddels zo fundamenteel en zo groot is... Dat, dat steeds meer mensen daar ook tegen in opstand komen. Dat speelt heel erg in Amsterdam bijvoorbeeld... maar ook in, in andere plekken in het land. En dat is een ja, ingewikkelde afweging... die uh, die autoriteiten moeten maken. Uh -huh. Je hebt er volgens mij drie kinderen, toch of niet? Vier. Maar die groeien ook op nu in een bepaalde stoort van uh, behoud afstand. Minder contact maken direct met elkaar. Wees voorzichtig, kijk uit. Uh, uh, uh, zo ben jij destijds aan de IJssel niet grootgebracht in Zut, volgens mij. Nou, mijn kinderen groeien echt niet zo op. Ik zie op, op scholen wordt er ook wel, uh, is er wel beleid, maar dat gaat niet zo ver als jij nu net omschrijft. Ik vind het wel. Mijn oudste dochter is net geslaagd voor de VWO. Die heeft geen eindexamenfeesten uh, gehad. Natuurlijk. Die loopt nu een introductie uh, mis op de universiteit. Ik vind dat buitengewoon sneu. Maar goed, sommige dingen gaan dan weer wel door. Dat kan ik dan niet plaatsen waar de grens ligt... tussen het ene en het andere. Dus ja, daar zit een iets arbitrairs in. Maar ik heb nou niet het idee... dat er een generatie verloren gegaan. Als ik dat zo mag chargeren... dan krijg ik een beetje het indruk dat dat, dat, dat is wat je eigenlijk wil zeggen. Ja, ik heb geleerd om niet meteen mijn mening te poneren... maar voornamelijk ja! om jou Je mening op te dringen in de vorm van een vraag. Ja, ja dat mijn vraag zo nadat te stellen... dat je geen op kan. Um, ja, ja. Ja, dat is op zich... Ook een talent. Um, maar goed, ik, ik, ik maak me daar wel eh, enigszins zorgen om. En um, jij bent de, destijds de, de schrik geweest van uh, Politiek Den Haag. Um, uh, als je Paul Jansen zag lopen over het Binnenhof. Dat was voordat je hoofdredacteur werd bij de Telegraaf. Uh, dan wist men al, oh daar heb je, daar heb je die, die knaap van Kees uh, Lunshof Die uh, komt nog moeilijker vragen stellen. Hey, dus jij weet als geen ander wat uh, de verkiezingen die van volgend jaar voorjaar zijn. Wat die doen met dit vraagstuk. Verkiezing is één ding. Um, hè, zoals het er nu naar uitziet... Uh, heeft uh, premier Rutte uh, gezien de aanpak tot nu toe... ik zeg nadrukkelijk tot nu toe... En we kunnen daar van alles van vinden, maar uit de peilingen blijkt dat uh, heel veel Nederlanders tevreden zijn over hoe hij uh, het, het land stuurt. Ja, ik zie je al met je hoofd schudden, maar ja, ik, het ik, weglopen, ik, zeg, het weglopen. ik zeg nadrukkelijk de peilingen wijzen uit hoe, hoe heel veel Nederlanders. Dat wil niet zeggen dat, dat, dat jij het daarmee eens hoeft nee, te zijn, zult, drie, uh, of drie, ik, maar dit is, is, dit is de mening van, van veel burgers. Ik denk tegelijkertijd, uh, die verkiezingen die zijn pas over uh, iets van zeven maanden. Er kan in zeven maanden nog heel veel... Gebeuren en het sentiment kan snel kantelen. Ja. Waar ik me persoonlijk vooral zorgen om maak. Is ik moet heel erg denken aan de aanpak. Of eigenlijk het uitblijven van een aanpak naar de kredietcrisis. Uh, de kredi kredi kredietcrisis uit 2008. Ook een zware recessie. Grote maatschappelijke gevolgen. Oplopende werkeloosheid. Heel ontwrichtend geweest. Nou. En toen is er eigenlijk heel lang geen beleid geweest, geen visie geweest vanuit Den Haag, van hoe we nou fundamenteel met dit probleem omgaan. Er werd, er werd vooral gekeken, hoe brengen wij de staatsfinanciën op orde? Dat betekende, werd hard bezuinigd, maar dat was het dan ook wel zo'n beetje. En ik weet niet of je je herinnert dat er op een gegeven moment de onzekerheid in de maatschappij zo groot was dat premier Rutte destijds mensen ging aanbevelen, koop die auto, koop dat huis. Hmm. Weet je dat nog? Ja, kan ik ken hem nog. En, ja, en dat deed hij omdat de recessie uh, ...jarenlang inmiddels duurde... ...en vooral werd gevoed op dat moment... ...door een koopstaking van onzekere burgers... ...die niet meer consumeren. En dat was inmiddels in 2013. Dat was vijf jaar nadat de originele kredietcrisis toesloeg. Nou... Ik zie nu in deze coronacrisis ook weer heel veel ad hoc beleid. Dus het kabinet is vooral bezig met te reageren op actuele ontwikkelingen. De waan van de dag. Dat, noem het de waan van de dag. Ik snap dat. Dat is ook belangrijk. Vinger aan de pols houden. Maar je moet op een gegeven moment, zeker als het zich laat aanzien... dat dat virus langer in de wereld blijft. Misschien wel weer in het najaar dus de kop opsteekt... Uh, dat uh, er nu rapporten komen uit Den Haag... van uh, mensen die daar heel lang uh, op gestudeerd hebben... dat de, de impact op de economie uh, veel fundamenteeler is... dat de salarissen kunnen gaan dalen, de werkloosheid loopt op... en niet één jaar, maar de komende jaren... dan vind ik dat je als politiek nu ook niet alleen maar ad hoc beleid moet voeren... maar ook een fundamentele visie moet neerleggen... van hoe gaan wij dan de komende jaren met het vraagstuk op? En die fundamentele visie, visie moet ook omvatten... wat jij eerder al aangaf... hoe leg je de balans tussen het gezondheidsvraagstuk... en het economische vraagstuk? Hoe ga je op, om met de belangen van de verschillende generaties... die hier ook, ook anders in kunnen staan? En dat mis ik op dit moment. En ik denk dat het belangrijk is dat dat hopelijk bij komende Prinsjesdag... maar in ieder geval de komende maanden wel vorm krijgt... omdat we anders dezelfde fout gaan maken... die na de kredietcrisis is gemaakt... waar men heel erg bezig was de brand te blussen... maar verder niet dacht over hoe we het huis gingen herstellen. En daarmee is eigenlijk toen onnodig veel schade aangericht. Toch wil ik je even een ding voorleggen. Gisteren ja. heb je ook gekeken naar Jinek... want een van jouw redacteuren is er even voor Goeds. Ik heb dat stuk gezien, ja. ja en, en waarschijnlijk ook heb je... Emilie van Outer heb je ook gezien, want dat is een collega journalist die je natuurlijk ook nee. euh, dichtbij wil bekijken. En dan wil ik Nederland niet vergelijken met wit Rusland. En uh, wil ik Rutte ook niet wegzetten als een dictator ala la uh, Lukashenko. Dat zijn natuurlijk twee werelden van verschil. En toch zei ze op een gegeven ja. moment iets. En toen dacht ik bij mezelf is daar in mindere mate, uh, of meerdere mate, maar ik denk eerder in mindere mate, toch een soort van vergelijk te vinden. Luister naar dit korte stuk. Ik was me ervan bewust dat deze demonstraties uh, ongecoördineerd zouden zijn en waarschijnlijk uit de hand zouden lopen. Uh, want This... Voor dictators en autocraten een goed gebruik om meteen de eerste dag dat er demonstraties zijn, er heel hard op te slaan. Uh, in je via propagandamedia te verkondigen dat er alleen maar hooligans zijn. Om gewone mensen te ontmoedigen om de volgende dag ook de straat op te gaan. En dan heb ik het voornamelijk over de criticasters van het huidige gevoerde beleid: dat uh, zitten virus waanzin en virus waarheid. En nog een paar van dat soort clubjes. Sommigen lopen met aluhoedjes en een beetje af en toe een beetje constant in de war. Uh, maar die worden momenteel stelselmatig weggezet als, als hooligans. Uh, en als je verder navraagt blijkt dat het allemaal... Wat, toch wat genuanceerder ligt. Uh, het is natuurlijk niet fijn voor een, een minister-president... en een, een minister van Volksgezondheid dat er clubs zijn die dan iedere keer weer rechtszaken blijven voeren... en dan weer staan op het Malieveld. Dat wordt irritant, want je bent bezig met een, met een lijn uit te zetten. Maar ik zie dan buitensporig geweld. Dat ik denk van jongens, kom op. Van beide kanten, hè? Van beide kanten. Is er een soort van paniek onderlinks? links? van, laat die mensen hun kop houden, uh, want dit is te belangrijk... en gaan we niet voor de voeten lopen tijdens de verkiezingen? Kijk, ik denk één. De, de politie en de oproerpolitie is hier geen verlengstuk van de zittende macht in de torentje. Zoals dat in Wit-Rusland het geval nee, is. Nee, dat is dus dat, zijn, dat zijn. Zo werkt het hier niet. Dat, dat heeft het maar verleden, loopt het voor de okay, voeten? Loopt het in de weg? En al op donderen? Weglezen. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat, dat uh, som, soms kan het lastig zijn. Oké, okay, Maar ik denk dat uh, mensen die gebruik maken van een uh, demonstratierecht. Dat die doorgaans uh, daar ook ruimte toe krijgen. Ik, uh, voor zover ik de beelden heb gezien. Uh, en ik heb uh, lang niet anders gezien. Was er ook wel aanleiding voor de politie om, uh, om in te grijpen. Maar dat heeft niks met politiek te maken. Dat is gewoon een openbare orde vraagstuk. Mm -hmm. Dat heeft uh, niets te maken met beleid in mijn opvatting althans, uh, van hoe het kabinet ermee omgaat. Het is niet de kabinet die, uh, die in, in, in de wapenstok uh, vasthoudt, uh, nee. snap je? Dat zijn echt, in tegenstelling tot uh, in Wit-Rusland... De politie is hier geen verlengstuk nogmaals van, uh, van een zittende, zittende regering. Dus ik zie dat verband niet zo. Ja, ja worden, natuurlijk worden er lastige vragen gesteld. Maar er worden ook idiote vragen gesteld. Ja. Uh, ja, maar ik merk ook wel dat er geridiculiseerd wordt. Als op een gegeven moment iemand met een afwijkende mening in dit geval... Uh, mm -hmm. zijn mening poneert, wordt er over het algemeen geridiculiseerd. Dat betekent dus dat de, de, de, de massa op dit moment een, een tot op heden... Een, een af en toe genuanceerde minderheid probeert te corrigeren... waardoor we eigenlijk het gesprek niet meer hebben. En uh, um, uh, journalistiek is leuk, het is het weergeven van de situatie... maar mm -hmm. is er nog ruimte bijvoorbeeld voor onderzoeksjournalistiek... Uh, en dat de Telegraaf zich de vraag stelt... Uh, hoe zit het nu precies in elkaar? Want uh, van meerdere kanten komen er meerdere meningen... en de waarheid ligt, heb ik vermoeden geleerd... altijd nog in het midden. Nou, ik denk dat er door journalisten... ...zeer kritisch wordt gekeken en ook uh, wordt gevolgd wat er in Den Haag gebeurt. Dat vind, ik weet dat niet iedereen dat vindt. Er worden allerlei complottheorieën, uh, ook ons voor de voeten geworpen. Om maar zo'n een voorbeeld te noemen, de Telegraaf was toch de eerste krant die uh, aan het licht bracht... ...dat in de hele corona-aanpak uh, het kabinet, de verpleeghuizen, totaal was vergeten. Absoluut. Uh, in, in, in allerlei maatregelen. Dat hebben wij in een goede reportage van twee verslaggevers uh, uit, uit de doeken gedaan... Uh, wij waren ook uh, een van de eerste, zo niet de eerste, die een heel uh, kritisch uh, profiel over het RIVM schreef, waar ze ja, uh, vanaf begin dit jaar uh, totale uh, verkeerde inschatting hebben gemaakt van hoe... Met dit virus om te gaan. En, en daar uh, ook adviezen over gaven. Die haak stonden op wat er een paar maanden later. Bijvoorbeeld werd, uh, werd geadviseerd. Ik zie ook bij andere media. media denk bijvoorbeeld een Nieuwsuur. Uh, zie ik ook uh, hele degelijke berichtgeving. Over hoe er door Den Haag wordt omgegaan... met de hele corona-aanpak... en de inconsistenties daarin. Dat wil niet zeggen... Kijk, in een, in een crisis... Uh, is, kan je nooit helemaal consistent zijn... in je aanpak. Omdat die crisis vaak iets is wat in beweging is. Uh, zaken veranderen. Dus dan moet je daarop acteren. Dat is een beetje wat ik eerder aangaf... als ad hoc aanpak. Maar ja. daar moet het niet bij ophouden. Als je alleen maar ad hoc beleid maakt... Maar het is wel wat ik bang voor ben... dat er veel ad hoc op dit moment gebeurt. Um, mm -hmm. Want... Even, uh, omdat jij een uh, brede ervaring hebt met de politici van Nederland. Ben jij heel erg gelukkig met de vooruitgang van de politici? Of vind jij juist dat zij uh, heel erg op dagkoersen inzetten en vaak daarna handelen? Heb je het nu nog over de coronacrisis of heb je het in al landen? Dit is ook in... generalistisch gezien uh, de, de, de, het probleem wat ik, wat, ik, wat ik steeds vaker zie. Dat ik denk: van jongens, kom met een visie, kom met beleid, kom. Uh, Plaats die punt op die welbekende horizon... maar plaats hem ja. zodanig dat ik hem kan herkennen. Want anders wordt het een heel vaag verhaal. Het enige wat ik nu merk is beïnvloeding. Dat is meer wat politici aan het doen mm -hmm. zijn. Ik heb uh, gesproken met mensen vanuit uh, de fractie van de VVD bijvoorbeeld. Een van de belangrijkste regeringspartijen ja. van Nederland. Die hebben het over wij zijn bezig om een crisis te pareren. Ik zeg nou ja, soms lijkt het er ook op dat je hem bezig bent om te creëren. Ik, het gaat er niet zozeer om uh, de pandemie. Want dat zal niemand ontkennen. Dat gaat ook niet ja. over dat er problemen zijn geweest. Maar je moet wel op een gegeven moment proberen het huisje bij het schuurtje te houden, het schuurtje bij het huisje te houden. Zodat alles nog in een soort van symbiose met elkaar kan blijven reageren. En als je alleen maar bezig bent met dagkoersen, omdat je namelijk die sociale media en de grote letters die de telegraaf staan, als je die op een gegeven moment toch begint te triggeren, dan wordt het heel lastig om politiek te bedrijven. Um, ik, kom, ik kom tot halverwege met wat je zegt. Kijk, je, natuurlijk moet je reageren op wat, wat er nu speelt. Daarvoor is de zaak ook te belangrijk. Ik, ik zie wel, dat, maar dan heb ik het weer over corona, dat uh, men de crisiscommunicatie beter op orde had dan het crisismanagement. He, dus, uh, ja. En daar is Rutte ook uh, voor gecomplimenteerd op die, die bekende tv-toespraak. En daarna zijn er heel veel mensen nou knap gedaan, maar een goede toespraak houden is nogal wat anders dan uh, exact. Uh, echt, echt de brandblussen. En, en daar, valt het, daar valt het nodig op aan te merken. Um, dat neemt niet weg dat je in, in deze crisis moet je ook op dagkoers reageren. Alleen dat moet niet het enige zijn. En als je me vraagt in brede zin heb ik wel gezien dat a. politici vaak uh, niet achter de actualiteit kijken. Uh, en b. Uh, ontzettend opportunistisch zijn. En daarmee inconsistent. Yes. En één uh, dossier waar ik dat bijvoorbeeld heel sterk heb gezien is het migratiedossier. Ja. Waar Daar kom ik zo meteen ook nog over te spreken. Dus, uh, ja, ons dan... asielbeleid uh, van, van, van uh, tegen, tegen, tegenstellingen aan elkaar hangt als het ware. En ja. dat vind ik wel een probleem. Het is ook een zelfvervulling prophecy geworden in Den Haag. Als jij als Kamerlid naar Den Haag komt en je bent niet zichtbaar genoeg, zoals dat heet, dan word je gewoon de volgende keer niet op een goede plek op de lijst gezet. Nou, hoe ben je zichtbaar? Dan moet je onder andere in de media goed voor de dag gedaan. om zich is zo zichtbaar als er bij zijn, maar die zijn van andere partij dan, van het CDA. Uh, ja. Is is niet altijd de dank afgenomen. Het is nog maar de vraag of hij niet feitelijk de, de lijstaanvoerder zou moeten worden. Want volgens mij zijn ze daar ook nog niet helemaal uit. En het kadaver, de kadaverdiscipline in Den Haag is op dit moment ontzettend groot. Kijk, Pieter Omtzigt is wel het bewijs, al heeft hij er hard voor moeten knokken, dat die kadaverdiscipline niet zalig maakt. is in Den Haag dat je ook kan overleven als je een goed Kamerlid bent, maar ik, ik geef meteen toe, hij is eerder uitzondering dan regel. Precies. Uh, maar als je een uh, uitzonderlijk goed Kamerlid bent en hij is echt een volksvertegenwoordiger in, uh, in de pure zin uh, van de betekenis van het woord, dan, uh, dan kan je ook in Den Haag namaken. Maar, maar het klopt dat er er moet natuurlijk wel enige fractiediscipline zijn. Als iedereen in, in een fractie, en een partij wil linksaf en iedereen gaat nog een op de, zijn eigen koers bepalen, wordt het ook een chaos. Zonder lastige ruggespraak, hè? Zonder lastig keer Als je op partij A hebt gestemd en die partij levert niet omdat iedereen de fractie het met elkaar oneens is, dan stem jij de volgende keer ook niet meer. Op die nee, partij. maar daarvoor dus, heb je het partijprogramma. Is het ideaal? Nee, maar uh, ik, ik blijf nog steeds van mening dat het systeem wat wij hier in Nederland hebben ja. het politieke systeem uh, ik noem het altijd maar het minst slechte uh, systeem uh, wat denkbaar is. Uh, ja. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Rick van Veldhuizen, heb een mening! Maar het laat allemaal onverlet dat het politiegeweld in Amerika echt wel een probleem is. En dat het goed is dat dat, dat geadresseerd wordt. Maar dat is, dat, die hele agenda is gekaapt door, door radicalen. Ja, van, een goede tekst, wie was dat? Ja, dat was, dat was Paul Jansen in een eerder oh, uh, opgenomen iets... waarbij hij dus stelde, uh, net zoals meer mensen um, tegenwoordig... dat het racisme-debat toch een hele rare, scherpe kant gaat krijgen. We, we, we zitten in, in een situatie waarin we uh, tegenover elkaar komen te staan... Uh, en niet meer samen met elkaar deze samenleving uh, tot iets moois weten te brengen. En dan heb ik het over Zwarte Piet-discussie of wat dan ook... Mm. Uh, ja, nee, er, er, er gebeuren rare dingen. Het is overigens wel een golfbeweging. Hè. Je hebt uh, natuurlijk uh, in de aanloop naar de verkiezing van 2002 zo'nzelfde uh, golfbeweging uh, gehad... waar uh, er ook heel veel uh, onvrede in de samenleving zat. Dat ging toen uh, gepaard met de opkomst van uh, Pim Fortuyn, die, uh, die, die zei waar het op stond uh, volgens veel mensen... En daarbij heel veel uh, ook haat over zich heen kreeg. Nou, we weten allemaal hoe het is afgelopen. Ja. Um, om, omdat hij weigerde uh, mee te lopen in de optocht. Zoals die tot dat moment door uh, de Haagse politici uh, was uh, uitgestippeld. Uh, waar men uh, uh, eigenlijk de pijnpunten van wat toen nog de bejubelde multiculturele samenleving uh, heette. Uh, die, die wilde men in Den Haag op een enkeling na zoals Frits Bolkestein eigenlijk niet benoemen, laat staan aanpakken. En wat mij daarvan is bijgebleven is... dat ik vind dat heel veel mensen en politici... die hem kwalijk hebben genomen destijds... Uh, dat er tegenstelling in de maatschappij uh, kwam... omdat hij die uitlatingen deed. Dat volgens mij die uh, politici niet hebben begrepen... dat heel veel burgers, de onvrede van burgers... natuurlijk al veel langer en dieper geworteld was... En dat was een frustratie die, die decennia lang niet geuit kon worden. Omdat doorgaans zogenaamde progressieve lieden, die zich op de borst klopt omdat ze zo tolerant menen te zijn. Je al meteen voor racist uitmaakte op het moment dat jij de keerzijde van bijvoorbeeld immigratie van veel gastarbeiders en hun gezin in de jaren 70, 60, 70 naar Nederland... Uh, als je die keerzijde durfde benoemen... Uh, dan ging men niet het gesprek met je aan... maar dan was je een racist. En ja, er is één groep die heeft de macht. Uh, blijkt vaak niet eens de grootste groep te zijn. Dicteert de samenleving iets stelt zich niet op de hoogte van de positie van de mensen die er gewoon heel normaal over denken en daar waarschijnlijk in meerderheid een hele andere opinie over hebben. Proberen dat op te leggen, waardoor je in de situatie komt dat je bijvoorbeeld op de radio en televisie niet meer mag hebben over een neger, terwijl dat geen negatieve connotatie hoeft te hebben. En al die connotaties worden zo negatief uitgelegd, dat je bijna um, uh, angstig wordt om nog wat uit te brengen, want voor je het weet word je in een hoek gestopt waar je niet wil, terwijl je nog steeds merkt dat die grote groot gedeelte van de samenleving nog steeds daar heel anders over denkt en waardoor ze eigenlijk vaak in opstand komen... en vaak ook heel ongenuanceerd ineens beginnen boos te worden. En ik denk dat het een hele gevaarlijke ontwikkeling is. Nou, ik denk dat een, een gezondheidsvraagstuk eh, toch van een andere orde is... dan een maatschappelijk vraagstuk waar een kinderfeest onmogelijk wordt gemaakt... op de manier waarop die hier decennia is gevierd. Dat, dat zijn het, voor mij zijn dat echt totaal onvergelijkbare eenheden... Uh, dat komt omdat mensen uh, uh, nog niet uitspreken. Om, ik, ik heb artsen gesproken nog voor deze aflevering van ziekenhuizen. Diverse artsen. Die maken zich op dit moment ongelooflijk boos over de manier... waarop de Nederlandse overheid uh, hen benadert. Heb jij eigenlijk al een telefoontje gehad vanuit VWS met de vraag... Uh, uh, Paul, zou jij misschien een klein beetje uh, minder uh, heftig willen reageren... op bepaalde dingen en gewoon een klein beetje met ons proberen mee te gaan... om deze, om deze pandemie te bestrijden? Want dat schijnt bij artsen namelijk ook... heel veel gedaan te worden. Dus de hogere artsen binnen de geleding krijgen ook gewoon berichten van, zou je een klein beetje je toon willen matigen? Begrijp het grotere belang van ons. Nou ja, dat, Jij schermt daar nu al, al verschillende keren mee dat je die artsen hebt gesproken, maar wat zit, jij, wat, wat, wat zit jou daar zo dwars aan? Nou ja, dat ze, uh, zij zeggen ook wil je alsjeblieft mij daar niet in noemen? Ik wil het wel zeggen tegen je, maar wil me niet benoemen. Ook wij zijn afhankelijk van bepaalde zaken. En uh, ze zeggen ook, en uh, de een minder dan de ander, er wordt, uh, men spreekt zich daar nu al over uit uh, Steeds meer. Uh, je, je ko er komen steeds meer artsen die zeggen, houd daar nou eens mee op. En dat wordt af en toe ook een bedekte term gedaan, van er komen steeds meer mensen die moeten geamputeerd worden, dat soort dingen. Daarmee geven ze in feite al aan dat ze niet gelukkig zijn met de situatie. En wat ik zeggen wil is in, in feite um, uh, luisteren we niet naar elkaar, want uh, een andere mening wordt geridiculiseerd. En dat is dus ook met het racisme debat. Um, en dan is er een, een elite boventoon die te lang onder de Haagse op heeft gezeten, die geen lucht heeft gehad en kennelijk niet in de gaten heeft. Wat zou het roepen zijn en wat het doet met de maatschappij... waardoor de maatschappij in opstand komt. Nogmaals, ik, ik vind de corona-aanpak... gezondheidsvraagstuk en een economisch vraagstuk... daarachter toch van een andere orde... dan een, uh, een, uh, een, een racisme-debat... Maar wat jij, zoals ik, als ik jou beluister, dan is het bij jou meer dat je, dat je eigenlijk niks wil aannemen. of in ieder geval geen, weinig vertrouwen hebt en fiducie in hebt. Dat, wat er in Den Haag besloten nee, nee, maar, wordt. Dat is dus zwart-wit. Dat heb ik dat, wel. Alleen, nee, wordt niet geluisterd aan de andere. Wat ik sta midden als ze scheidsrechter. En ik denk dat we hou je muil nou eens dicht. Zoals je waarschijnlijk nu ook over mij denkt. Maar laat die andere, <lacht> laat die andere mensen heel even praten. En laat ze heel ja. even vertellen wat, wat. En kom dan tot elkaar en probeer elkaar op inhoud te bestrijden. Maar dat gebeurt niet. Ridiculiseren is het enige wat momenteel gebeurt. En dat geldt net zo goed met het racisme debat. We, je ridiculiseert de ander die er een beetje anders in staat. Of je vindt hem een beetje ouderwets. Of uh, je ja, hangt vast aan oude meningen. Mensen hebben dat nu even. Die willen dat graag uiten. En anders gaat het met geweld. En dat is het laatste wat je wilt. Bij het racisme debat wordt niet geridiculiseerd. Maar worden, worden mensen... Eerder gedemoniseerd en monddood gemaakt. Hè? Want je krijgt meteen een etiket opgeplakt. Ik vind bij, bij corona, hè, je vroeg me eerder uh, hoe ik daarnaar kijk. Nou, ik kan je wel zeggen, uh, ik zit niet meer in Den Haag. Maar ik heb jarenlang inderdaad bovenop dit soort crisismanagement uh, gezeten. En allerlei andere vraagstukken gevolgd. Neem van mij aan, er zit veel minder regie in dit geval staat zorgelijk uh, op uh, hoe een bepaalde politieke koers wordt gevaren in een dossier... dan jij nu doet vermoeden met, met, met jouw uitspraken. Uh, het tweede is, uh, ik ben niet zo, zo, zo cynisch, als ik, zo, als ik dat zo mag noemen, over uh, hoe ik kijk naar Den Haag. De, de, de politici doen over het algemeen hun werk echt met, uh, naar beste vermogen... Uh, ja, en daar, daar gaat wel eens wat mis ja, uh, daar worden soms verkeerde keuzes gemaakt, maar ik, ik, ik ben terughoudend om meteen een, een, een zweem van een integriteitsvraagstuk ervan te maken, ik denk dat we daarmee moeten oppassen en dat vind ik bij het racisme vind ik dat wel, dat er sprake is van een verstikkend klimaat waarin je bepaalde meningen niet meer kan uiten, zonder dat je meteen in de hoek wordt gedouwd dat je een racist bent en ja. Ik heb niet het idee dat als jij kritisch bent uh, op corona... dat je meteen als een een of ander gekkie wordt neergezet... Um. Nou, ik, ik, dat laat ik me nooit zo snel jij gebeuren. Jij misschien wel, maar andere mensen niet. Ik laat me dat niet zo snel gebeuren. Maar ik probeer er wel kritisch, kritisch in te zijn. En probeer ook wat dat betreft tegen, tegen iedereen te zeggen. Er is ook nog een andere waarheid. En ik, ik haal mm. hem ook op uit ziekenhuizen. En daar zijn ze nog voornamelijk aan het zwijgen. Maar je hoort het steeds vaker. En het gaat af en toe een klein beetje over de band. Maar het, het maakt mensen daar ongerust. En men is er. Uh, ja, ja, nou ja, maar dat is. Dat, dat, en en dat, is, dat, is, dat is logisch dat die, dat die zorgen er zijn. En, uh, weet je, ik denk na, naarmate deze, deze crisis uh, langer duurt, zullen zorgen, niet alleen de ziekenhuizen, maar ook elders in de maatschappij, zullen, zullen toenemen. En um, die zullen ook via, via de media, of dat nou via jou is, of via ons, of via andere media, zal dat, zal dat verhaal ook verteld worden. Ja. En dat moet ook. Ja. Ik denk dat dat ook uh, bij onze rol wordt. Van. Alles oh, dat... valt en staat met visie dus. Hè? Ik bedoel, uh, de, ja? Alles valt en staat met visie. Um, en en uh, hoe, kijk, hoe kijk je ernaar? Soms heb ik ook hmm. wel eens het idee dat we gezellig aan het wandelen zijn. Maar dat nooit iemand heeft bepaald welke richting we precies op wandelen. Maar ongeveer die kant op gaan we. Je kan met mij wel een boom opzetten. Of zijn de juiste keuzes gemaakt. Ja. Dat is geen kwestie van centen of handjes aan het bedden. Nee, dat, dat is beleid. Van, dat is beleid, precies. Beleid. En, en daar, en daar kan de, je wel natuurlijk vragen stellen. Die moeten ook gesteld worden. En die zullen de komende maanden ook gesteld worden. Uh, uh, en, en dat zal niet alleen premier Rutte. Maar zeker ook de nieuwe CDA. En leider Hugo de Jonge. Kan dat nog snel plakken. Als dat de heit zal wel worden. Want voor hetzelfde. Wordt het Pieter alsnog hoor. Ik zie het nog gebeuren. Ik ja, zie ja, het nog gebeuren. Een hertelling, ja, dat is. Ik weet het niet. Uh, ik denk niet, zelfs dat het even. zo is, denk ik persoonlijk. Oké, okay. en waarom denk je dat? Nou, omdat ze om tien uur al wisten van elkaar hoe het zat. Uh, toen de, de verhoudingen waren zo kort op elkaar dat ik dacht van, er speelt iets. En dan hebben ze gezegd, ja, als we nu Hugo laten vallen, dan is hij weg. Dan kunnen we er niks meer mee doen. Word jij nou onze tweede man? Dan, mensen kunnen zien dat je zo dicht bij, Pieter was, daarbij, bij Hugo was genaderd, uh, dat het belangrijk wordt. En dan krijg je van ons een belangrijke functie daarin. En ze, ze waren ook heel snel met het melden van, je wordt onze tweede man. En ik dacht, dit is net En toevallig. Ik kom net iets okay. te vaker te lang in de huis. Om, om, om dat uh, zomaar aan te nemen voor, uh, voor waar. Okay. Maar, maar dit is gebaseerd op. Uh, onderbuikgevoel. Uh, ah, oké. Okay. Ja, so, okay. yeah. Nou goed, ja, dan, dan lust ik nog wel een paar. <laughs> <laughs> zou, zou, zou, het, zou het niet gewoon kunnen zijn dat uh, Hugo de Jonge als een slim leider want uh, uh, dat moet je hem wel nageven direct naar de overwinning dat heeft hij waarschijnlijk al uh, daarvoor bedacht. Nee. Uh, mocht, mocht hij het winnen denkt, wat je, je moet altijd je vijand dicht tegen, tegen de borst Dat drukken, doet hij nu ook niet. Hij doet hij niet. Hij en man, dat hij daarom meteen als, als, als running mate heeft, uh, heeft gebombardeerd. Ik denk niet dat dat met iets complotachtigs. Mona Keijzer loopt ah, als de kips van de kop. En Pieter Omzicht is eigenlijk ook goed zichzelf alweer aan het roeren. Er speelt iets. Er speelt iets. Ja, als ik, ik journalist zei bij, bij de Telegraaf. Ging ik de onderste steen boven halen. Natuurlijk speelt daar iets. En wij, wij hebben er al nodig over gepubliceerd. Het is de overigens uh, trouw geweest. Die uh, ja. daar eerst uh, over gaf. Ik moet wel even. De, eerder, de, eerder uh, de, de, de, de eer aan die krant geven. Ja. Maar dat, na, natuurlijk speelt daar iets. Maar dat, wil niet, dat, dat hoeft niet te zijn. In, het, in, het, in nee. de zin van het complotterige. Maar er speelt gewoon namelijk. Een, een, een machtsverraagstuk. Ja. En een, een partij. Die, die diep verdeeld is. En waarbij het ene kamp. Uh, zich nog niet zomaar gewonnen geeft uh, over dat de, het andere kamp uh, met, met de beker vandoor gaat. Okay. Um, laat ik het dan uh, heel simpel vragen aan je, want anders uh, uh, ben ik bang dat er toch nog een hele lang antwoord gaat worden. Denk jij dat jouw vier kinderen net zo'n mooie onbezorgde Zutverse jeugd kunnen gaan krijgen als dat hun vader Paul Jansen uh, uiteindelijk ook heeft gehad? Nou ja, daar, daar ga je in ieder geval van uit dat ik een onbezorgde jeugd heb gehad, dus dat vind ik, dat vind ik dan wel weer mooi. Uh, als komt... Kijk... <laughs> <laughs> Natuurlijk is dat wel iets waar je, je altijd zorgen om maakt. Of je, of je kinderen uh, het later ook goed zullen, zullen krijgen. En, en er zijn wel een aantal zaken uh, waarbij je achter de oren krap van uh, gaat, dat wel, gaat dat wel de goede kant op. Um, ik, ben, ik ben niet te min optimistisch over natuurlijk wat mijn kinderen allemaal aan ambitie hebben en aan kwaliteiten. Dus die komen er wel. Maar ik ben ook wel optimistisch over Nederland. Ik geloof niet, ja, er zullen hobbels zijn, er zullen uitdagingen zijn, er zullen meer crisis volgen als je een paar decennia vooruit kijkt. Ik geloof er niet in dat wij iets van bergafwaarts gaan of dat het alleen maar minder wordt. Dat soort geluiden hoor je ook wel. Dat is dat is, dat is tot nu toe ook uh, nooit gebleken. We moeten wel daarbij de juiste keuzes maken. Dat is natuurlijk belangrijk. Als je, nou, weer beleid en visie. Hè. Rutte vindt dat een vies woordvisie. Uh, maar ik denk dat dat, dat dat wel belangrijk is. En daarom had ik eerlijk gezegd ook een beetje verwacht. Dat uh, premier Rutte uh, niet voor een volgende termijn zou gaan. Want hij was namelijk in die crisis. Was hij een... Een perfecte leider. was Een hele pragmatische leider die met verschillende combinaties kan werken. Die visie maar, maar eng woord vindt. He, dus die gaat heel erg, erg van het heden en nu. En dit is ons probleem. Namelijk zoveel tekorten en dat moeten we oplossen. En dat kan die. Maar toen die crisis voorbij was in de afgelopen jaren. Nog even voor corona. Toen ging het natuurlijk om. Oké okay, en waar wil je nou met het land naartoe? He, welke richting sla je, sla je dan in? Ja, en dan ben je bij deze premier toch al aan het verkeerde adres. Omdat hij niet zoveel heeft met visie. En dat hebben we ook wel vaker gezien. Nu die coronacrisis. Er is, zie de populariteit stijgen. Is die weer, dat, dat van dag tot dag dat managen van een probleem. Dat kan niet goed. Maar ik denk toch, als we straks vooruit kijken... en we zullen ook als die coronacrisis qua gezondheidsvraagstuk... en qua economisch vraagstuk, zoals ik al eerder zei, langer, langer hier blijft... zal je ook beleid, ook visie moeten hebben over hoe ga je daar dan mee om. Welke keuzes maak je erin. En dan wordt het bij, uh, bij premier Rutte al snel een ja. uh, ingewikkeld verhaal. Dus maar ik, Rutte ik zou heel goed op radio en televisie kunnen werken. Want hij communiceert uh, leuk en, en prima, daar, daar kun je op bouwen. Hij, heeft altijd, hij, heeft altijd, hij is altijd een hele knappe communicator uh, uh, geweest. Uh, dat is ook uh, een van zijn kwaliteiten. En uh, dat, dat beheerst. Ik heb dat natuurlijk van dichtbij mogen zien hoe die als hij een politicus nodig heeft... ook die persoon het gevoel kan geven... dat hij op dat moment het belangrijkste politicus van het ja. hele land is. En, en dan komt hij nog met de dienstauto ophalen. Zoals hij <laughs> bij Kees van der Staaij van de SGP deed... toen hij de stemmen van de SGP nodig had. Dus dat, dat doet hij heel knap. Ja. Uh, wat het... Wat het ja, wat het, terug naar Nederland. Wat in de komende jaren ons te wachten staat. Nogmaals, ik, er zullen zeker uitdagingen, problemen. Het is maar hobbels, hoe je het wil noemen. Zullen zeker op ons weg komen. Maar ik geloof niet zo. En misschien is dat wel mijn uh, koppigheid. In uh, wat je ook wel hoort van dat, dat eigenlijk het toppunt geweest is. en dat, we, dat het nu allemaal minder wordt. Daar geloof ik helemaal niets van. Nee, maar jij en ik uh, kunnen ook aardig goed communiceren. Dus een, een, een eventuele carrière in de politiek voor jou. zou natuurlijk geen uh, raar ding zijn. Want je hebt zelf gezegd dat je de hoofdredacteurschap niet tot je 68e. wil gaan vervolbrengen. Ver nee, dat klopt. Maar uh, politiek moet er niet aan denken. Nee? Oké. Okay. Dus, uh, niet niet uh, als politicus. Is dit een belofte? <laughs>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 Die ik over tien jaar nog eens voor de voeten geworpen kreeg. Ja, dat is wel een belofte. Ja, ik ge, okay. deze jongen gaat niet de politiek in. Oké. Okay. Ik vond het uh, goed en fijn om heel even met je gesproken te hebben. Um, en uh, het is ook mooi dat je ook uh, bij uh, dit soort dingen. Want ik, ik kijk de hele tijd tegen een. Uh, een Zo'n zo uitstalsetje van de Telegraaf. waarbij je de krant kunt uh, meenemen. Die ja. ouderwetse bomenkrant nog. Ja, mooi. Ja, ik, <laughs> mooi hoe je dat toch iedere keer weer voor elkaar weet te krijgen. Ik wens je nog heel veel. Dit is mijn werkkamer. En dit staat. Ja, ik hier ik, al jaren. Ik weet het, ik ben er en, geweest. En, en, sinds sinds uh, 2018 hangt die, die, die voorpagina daar. Uh, wij zwijgen die, nooit. Wij zwijgen nooit. Dat was op het moment waarop die auto bij jullie het gebouw inreed. Ja, dat was hier naast, naast de kamer. En ja, uit te leggen inderdaad waarom... Uh, Maak het niet het een te makkelijk, Paul. Ja. Hé, hey, maar goed je gesproken hebt. Blijf kritisch, vooral heel kritisch. Uh, en uh, ik, ik, uh, ja, ik hoop je over een paar jaar toch nog een keer weer te mogen spreken als hoofdredacteur. Ik heb het gevoel dat de Telegraaf uh, met jou geen miskoop heeft gedaan. En uh, ik wens je heel veel succes daarbij. Ik was in ieder geval niet duur, maar... Dank je wel en uh, fijn dat ik bij jou te gast mocht zijn. Dank je wel en tot de volgende keer. Hoi, Paul. Hey, succes. Ook. Rick van Veldhuizen. Ik heb een mening. Dit was een podcast van NPO Radio 2 en Pound.